Paulus heeft het zo druk met zijn nieuwe huisgenoten dat hij geen tijd vindt om zijn vrienden op te zoeken en daarom komen Oeguburu en Salomo maar naar de boom van Paulus. De twee wijze vogels krijgen dus schrik van hun leven, want onderweg zien ze de reus knoebelebats aan het werk. Hevig ondaan fladderen ze de kabouterboom binnen en Salomo is zelfs zo van de kook dat hij niet eens behoorlijk uit zijn woorden kan komen. Oh, Paulus, en weet je dat er een hark door je moos reust? Een hele en al wel zo tamelijk hark, maar ik bedoel een reus. Ja, kalle maar, kan maar, ik weet er alles van en ik snap niet waarover jullie je zo druk maakt. Die reus, dat is knoebelebats. En die is tegenwoordig mijn huisreus. Ik heb hem in dienst genomen om voor me te werken. Och, me nou. Wat zeg je van zo'n kleine moske, Wouter? Wij wisten niet dat jij een reus aankomt. Oh, jawel. Ik heb hem goed onder de duim hoor. Als hij niet hard genoeg werkt, krijgt hij een pak slaag met dit stokje. En daar heeft hij respect voor. maar. Wel, wel, wel. Ik weet gewoon niet wat ik op zoiets zeggen moet. We zijn helemaal perplex. Ik hou niet alleen een reus, maar ook een vispaard. Kijk, daar is Joris. Hij komt juist het mannetje af. Ook dat nog. Een vispaard. Ik heb je toch gezegd dat een vispaard niet bestaat? Nou, je ziet het. Joris bestaat heel erg. Hoe is het, Joris? Heb je mijn bed al opgemaakt? Hou Nou, af. Het bed is op. Wat sta je nou te smakken? Wat heb je gedaan? je me gezegd had, elk, elk, het was heel lekker. Elk, vooral de matras met al die kapok. Oeh, wat erg. Dan heeft hij me helemaal verkeerd begrepen. Nee, maar niet kwalijk dat ik even lach, Paulus. Maar het komt mij voor dat jij dit vispaard nog niet helemaal zeer buitengemeen onder de duim hebt. En nu krijgt Joris weer een van zijn jolige buien. Hij springt door het kamertje van Paulus en hoepst eerst Oegeboer en daarna Saalboer ver. En daarna maakt Joris zich meester van een schaaltje aardappels. Het schaaltje eet hij gauw even op en met de aardappels begint hij Oegeboer en Saalboer te bekogelen. Vervolgens neemt Joris een aanloop en stormt op Paulus af. Maar die doet nog net een stapje opzij, waardoor het vispaard er mist en precies in de servieskast terecht komt. Dus dat is nou een vispaard. Ik geloof niet dat we je kunnen feliciteren met je nieuwe aanwinst. Och, ik zal hem wel manieren leren. En dan valt hij best mee. Die reus heb ik ook klein gekregen, waar of niet? Klein gekregen, zei je toch? Oh, daar is hij. Hij steekt zijn hoofd door de deur. Schrik nou niet. Verder kan hij toch niet komen. Alleen het hoofd gaat door de deur. De rest is te groot. Wat wou jij zeggen, knoemelenmans? dat ik nou genoeg heb geharkt. Ik hou er mee op. Je gaat toch niet weer ongehoorzaam worden? Dat ga ik wel. Al dat gewerkt, dat was niet de bedoeling. Er is ons een goed kosthuis, beloofd en een lui leventje. Jij zou een mooi huis voor ons bouwen en ons heel veel te eten geven. En wat krijgen we hier? Bevelen en boze woorden. En anders niks! Dat heb ik helemaal niet beloofd! Hoe kom je erbij? Mag ik die Knobbelebats ook even wat vragen, Paulus? Ga je gang, Goedoerloe. Goed, goed. wie heeft jullie dit alles beloofd? Eucalypta, natuurlijk. Ah, Eucalypta. Zo, zo. Eucalypta! Dat heb je er al van, Paulus. We hebben je nog zo gewaarschuwd. Ja, dat is wel zo, vrienden, maar, maar zie je, ik wilde zo graag een vispaard zien. Ik wil je nou zien, iedereen, op je hoofd. Daar wordt Paulus weer van de sokken gewipt. De reus knoebelenbads barst in lachen uit, zodat de hele boom ervan schudt. Een ogenblik lijkt het erop dat Paulus zijn overwicht op het wonderlijke tweetal weer kwijt is. Maar dat duurt maar even, want Paulus herstelt zich al. Zo waardig mogelijk krabbelt hij weer overeind en kijkt Joris doordringend aan. Wat heb ik jou gezegd, Joris? Ah, mag jij je schouw spijthoofd? Ah, ah, oh, dat wou ik ook zeggen. Zo is het beter. En nou jij, knoebelebats. Heb jij nog meer noten op je zoon? Uh, uh, nee, Paulus. Zeg alsjeblieft gauw wat ik nou doen moet. De paden zijn allemaal gehaakt. Dan ga je nou sprokkelen, begrepen? Tot uw aarders. Ziezo, dat is dat. Paulus, ik moet bekennen dat jij een hele dan nog wel zo tamelijk buitengemeen zeer bijzondere waskamer bent. Ja, we hebben ons hier vergist. Jij bent heel wat meer mans dan we dachten. Och, ik maak ervan wat ik kan, hè. Maar ik moet toegeven dat jullie echt wel gelijk hebben gehad. Ik ben er lelijk in gelopen. Het ziet er wel naar uit dat je er weer mooi uitloopt. Ja, dat hoop ik. Maar erg zeker ben ik er nog niet van. Ik zou eerst wel eens precies willen weten wat de Eucalypta nou eigenlijk voor plannen had met dit alles. En omdat dat nou net is wat ik ook zo graag zou willen weten, gaan we nu eerst eens naar Eucalypta kijken. De heks wandelt door het bos in de richting van de kabouterboom. Ze is in een opmerkelijk goede bui. Ze knikt steeds met haar tanige heksenkop, grinnikt voortdurend, wrijft in haar handen en maakt zelfs een hinkstapsprong van de lol. Yeah, ik heb schikt. <lacht> Het is allemaal goed gegaan. Boven verwachting zelfs. Die domme polis die zo graag een vispaard wilde zien. Dat gaf mij de kans om een reus knoegelenmats op zijn dak te sturen. Er is maar één ding waar ik me zorgen over maak. Die reus is niet van de slimste. Jammer genoeg. Ik heb hem een goed kosthuis beloofd en een prachtig kasteel om in te wonen. Ik heb hem beloofd dat hij zoveel mag eten als hij maar wil. En dat is nogal wat. <laughs> ja, maar op één voorwaarde. Hij moet toevallig, één toevallig, zo bij ongeluk boven de polis gaan zitten. Als hij dat nog maar gesnapt heeft. Want dan gaat het tenslotte om. Hé, hey. wat zijn die paden hier netjes geharkt. Die boskabouter heeft wel gewerkt. Als een paard. Eens kijken, nou ben ik bij de kabouterboom. En wat zie je daar? Een kabouterbankje dat volkomen plat gezeten is. <lacht> dat heeft wat gedaan. Dat is alvast een goed teken. Dan zal Paulus dus ook wel plat zijn. Ja, zo plat als een dubbeltje. <lacht> Alleen is het gek dat ik hier niemand zie. De reus, wat niet, dat malle vispaard niet. Ik zal maar eens eventjes in de kabouterboom gaan kijken. Ja, doe dat maar gerust, Eucalyptus. In die kabouterboom wordt al op je gewacht. Maar je zult dat niet dadelijk merken, oude heks, want ze hebben zich verstopt. Oegoboero en Salomo zitten samen onder de tafel, Paulus staat achter de kast, en alleen Joris het vispaard... ...komt met een vaartje op Eucalypte af... ...en hoekst haar tegen de plak. Wel nou, een mensenakelig vispaard dat je bent. Je moet mij niet hebben. Je moet bolus te grazen nemen. de doet niks te grazen. Hoera. Jij moet buiten op. Dat is voor de tweede keer dat je bolus te boven gooit. Het zal je berouwen, vispaardje. Eucalyptus kan nog altijd toeveren, Dat scheen je te vergeten. En voor straf... ...zal ik van jou nu op dit... Moment! Hé, hé, hé! Voorzichtig met toverspreuken, eucalyptus. In deze bomen worden geen kunsten vertoond. Wil je daar aan denken? Ach, gunst. Daar heb je boos. Ik dacht... Uh, ...dat je <laughs> Kijk er nou eens beteunterd kijken. En Wij zijn hier ook, zoals je ziet. <laughs> Valt u niet mee, hè? Och, wat zou ik zeggen? Ja, ik vind het natuurlijk... Uh, ja. Maar waar is dat Dat zal je de volgende keer wel merken. Yeah. Ja.